7 uur. Het NOS Journaal. Door Megens. Opleiding Journalistiek Hogeschool Windesheim in Zwolle onder vuur. Amerika waarschuwt Iraakse premier voor uiteenvallen regering. Een uitbraak van ziektes dreigt in de Filipijnen. De opleiding Journalistiek aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle ligt onder vuur. De opleiding zou zo te wensen overlaten dat alle diploma's van de laatste twee jaar onderzocht worden. Afgestudeerde journalisten zijn volgens onderzoekers niet hbo-waardig. Trouw meldt dat drie studenten die vandaag zouden afstuderen... aan de journalistiekopleiding in Zwolle hun diploma's niet krijgen. Een van die drie studenten heeft begin deze week... al duidelijk zijn ongenoegen kenbaar gemaakt... over de gang van zaken op Facebook. Hij meldt dat hij eind september een zeven kreeg voor zijn eindtoets... maar dat hij vorige week vrijdag hoorde... dat zijn onderzoeksverslagen alsnog zijn afgekeurd. Kleine basisscholen in dunbevolkte gebieden krijgen meer tijd en geld om te fuseren met andere scholen. Dat heeft minister van Bijsterveld besloten. Nu hebben scholen twee jaar de tijd en dat blijkt vaak te kort. Daarom krijgen ze voortaan vijf jaar. Scholen in zogenoemde krimpregio's zoals Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en Noordoost-Groningen hebben ieder jaar minder leerlingen. Daardoor hebben ze minder inkomsten, terwijl de kosten per leerling toenemen. Vaak is een fusie de oplossing om scholen te kunnen laten voortbestaan. Enkele tientallen gemeenten geven dit jaar geen nieuwjaarsreceptie. Uit een enquête van het Nederlands Dagblad onder 242 gemeenten blijkt dat 10% ervan afziet. 16% van de gemeenten geeft aan dat het feest wel doorgaat, maar dat op de kosten wordt bezuinigd. Een nieuwjaarsreceptie kost gemiddeld 2700 euro. Vorig jaar besloot Amsterdam het nieuwjaarsfeest te schrappen. Ook dit keer gaat het niet door. Maar het overgrote deel van de gemeenten wil de nieuwjaarsreceptie niet kwijt. Ze beschouwen het als een unieke manier om in contact te komen met de bevolking. De Verenigde Staten hebben de Iraakse premier al-Maliki opgeroepen... de onrust in zijn regering te bezweren. Vice-president Biden uitte zijn zorgen in een telefoongesprek met al-Maliki. Binnen de Iraakse regering zijn de spanningen tussen Soenieten en Shiiten... deze week hoog opgelopen. Maandag werd een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de Soenitische vicepresident Hashemi... Hij zou betrokken zijn geweest bij plannen voor een aanslag op premier Al-Maliki, een shiit. Soenitische bewindslieden en de Koerdische leider Barzani waarschuwen dat het uiteenvallen van de regering kan leiden tot chaos en geweld. Vicepresident Biden heeft premier Al-Maliki met klem gevraagd meningsverschillen uit te praten. In het zuiden van de Filipijnen dreigt een uitbraak van besmettelijke ziektes. In het gebied dat afgelopen weekend werd getroffen door de storm Washi is een groot gebrek aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. De regering riep gisteren de noodtoestand uit. Medische teams en militairen zijn naar het eiland Mindanao gestuurd... om mensen te helpen. De storm veroorzaakt op veel plekken overstromingen en aardverschuivingen. Het dodental staat op bijna duizend. Meer dan 275.000 Filipijnen zijn dakloos geworden. Zo'n 30.000 vrouwen in Frankrijk... moeten mogelijk hun borstimplantaten laten verwijderen. De implantaten kunnen risico's opleveren voor de gezondheid. Het onderzoek van de Vereniging van Plastisch Chirurgen blijkt dat de siliconenborsten snel scheuren. In Frankrijk zijn al zo'n 2000 klachten binnengekomen. Acht vrouwen zouden door de siliconengel kanker hebben gekregen en een negende zou zijn overleden. Het bedrijf dat de implantaten leverde werd begin vorig jaar, werd vorig jaar in de ban gedaan. Het bedrijf Polyimplant Protease exporteerde ook naar Groot-Brittannië. Hoeveel Nederlandse vrouwen implantaten van dit merk hebben is niet precies bekend. De invloedrijke Russische dissident Alexei Navalny is vrijgelaten uit de gevangenis. Op 6 december werd hij opgepakt bij een demonstratie tegen de omstreden parlementsverkiezingen. Navalny, een blogger en een advocaat, kondigde na zijn vrijlating aan dat het protest tegen premier Poetin doorgaat. Volgens Ruslandkenners is hij een van de weinigen die in staat is de Russen te mobiliseren tegen de huidige machthebbers. In het noordoosten van de Verenigde Staten is een vliegtuigje neergestort op een drukke snelweg. De vijf inzittenden onder wie twee kinderen kwamen om het leven. De oorzaak van het ongeluk is onduidelijk. Het eenmotorige privétoestel was opgestegen in New Jersey voor een vlucht naar Atlanta in Georgia. Na ongeveer een kwartier verdween het van de radar. Volgens Amerikaanse media miste het neerstortende vliegtuig op een haar na een auto. Op de snelweg raakte niemand gewond. De oudste zoon van prinses Caroline van Monaco is zijn rijbewijs kwijt. Prins Andrea Cassiragi werd op een snelweg in het oosten van Frankrijk geflitst... met een snelheid van 200 km per uur. Dat was 70 kilometer te hard. De politie ging hem achterna en hield hem aan. Zijn rijbewijs werd ingenomen. en De prins van 27 reisde verder met de trein. Het weer vanochtend bewolkt, vooral in het zuidwesten een beetje regen. Vanmiddag breekt in het noorden en noordoosten de zon soms door... Het wordt 6 graden in het oosten, 8 of 9 graden aan zee. Morgen bewolkt en vooral in het oosten regen. Het wordt dan rond 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het is voorlopig nog een normale woensdagochtendspits. In totaal 25 kilometer file. Weinig extra vertraging nog door de regen te melden. Wel twee aanrijdingen. Eentje op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Afrit Geldermalsen en knopende Evedingen staat 8 kilometer. Bij Evedingen zijn twee rijschokken dicht. En op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen knopende Gorkum en Hardingsveld Giesendam 8 kilometer. Bij Hardingsveld Giesendam is de linker rijschok dicht.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 Je zal hem maar wonen. Ga naar de Bright Side of Life. Zuid-Limburg.nl. Het NOS Radio 1 journaal. Rick van de Westerlaken. Een heel goedemorgen. Het is zeven minuten over zeven. Ja, het is een belangrijke dag voor de Nederlandse astronaut André Kuipers... want vandaag gaat hij de ruimte in. We volgen hem vandaag vanuit Kazachstan en we zijn bij zijn familie. En vandaag wordt bekend wie de nieuwe voorzitter wordt van de Partij van de Arbeid. Wij blikken vooruit en zorgen om siliconenborsten. In Frankrijk moeten duizenden vrouwen hun implantaten laten verwijderen... omdat die te gevaarlijk blijken te zijn. En dat zou nu ook gelden voor... Implantaten bij honderden Nederlandse vrouwen. Dat en meer in dit NOS Radio 1 Journaal. We beginnen met iets anders. De informatie die vergelijkingswebsites op internet aan consumenten verstrekken, laat veel te wensen over. De Financiële Waakond, AFM, de Autoriteit Financiële Markten, heeft de financiële dienstverleners op de vingers getikt. Het moet allemaal veel en veel transparanter. In Roo is van de, financiële, pardon, de Autoriteit Financiële Markten. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, hoeveel websites heeft de AFM onderzocht? Uh, ongeveer 40. En hoe heeft u dat gedaan? We hebben de websites bekeken en gekeken waar de informatie staat die voor consumenten relevant is. En of die informatie duidelijk is. Zodat zij duidelijk kunnen zien wat de waarde van de vergelijking is die op die site wordt gemaakt. En die informatie blijkt dus niet altijd helemaal te kloppen? Nou ja, hij is in elk geval niet altijd heel duidelijk. Er wordt bijvoorbeeld veel juridisch jargon gebruikt. Of het is ingewikkeld opgeschreven, ingewikkelde lange zinnen bijvoorbeeld. En de informatie is ook niet altijd heel goed te vinden. Het is de bedoeling dat je de informatie, als je de vergelijking aan het doornemen bent, meteen kan vinden. Ja. En dat vaak is die ergens verstopt, zodat je echt op zoek naar moet gaan. En het is voor consumenten wel belangrijk om bepaalde belangrijke punten meteen eigenlijk te kunnen zien. Zodra ze, uh, zodat ze beter kunnen zien waarop zo'n vergelijking gebaseerd is. Ja. Let u dan ook op de objectiviteit van de informatie die aangeboden wordt? Ja, uiteraard. Er moet uh, duidelijk zijn um, wat zo'n site precies voor de consument doet. Uh, wordt er bijvoorbeeld alleen maar een vergelijking gemaakt? Of kun je meteen die producten ook kopen via die site? Um, en er moet duidelijk zijn waar zo'n site zijn geld aan verdient. En dan gaat het vooral om uh, de vraag of die um, een bedrijf een, een vergoeding krijgt... voor het aanbieden van producten of voor het doorgeven van offertes bijvoorbeeld. En daarnaast moet duidelijk zijn hoe zo'n vergelijking wordt gemaakt. Of het alleen hmm. naar het... De prijs wordt gekeken bijvoorbeeld, of dat er ook de kwaliteit wordt meegenomen. En uh, natuurlijk moet ook duidelijk zijn of zo'n vergelijking wel volledig is. Of wel alle partijen worden meegenomen, of dat bijvoorbeeld maar een aantal partijen wordt bekeken. Ja. Nou heeft u geen namen bekendgemaakt hè, van websites nee. die bijvoorbeeld over de scheef zijn gegaan. Maar nee. kunt u vertellen, uh, de, de, de websites die, die zeg maar het slechtst eraan toe waren, wat voor fouten waren daar dan uh, uh, uh, gemaakt? Nou ja, daar staat die informatie dan bijvoorbeeld ergens heel erg ver verstopt achter op een... Uh, hmm op een achterpaginaatje van zo'n website... dan moet je echt heel erg op zoek gaan als consument. En ja, dat is niet de bedoeling. Nee. Dit, je moet gewoon meteen kunnen zien... of een website bijvoorbeeld uh, uh, ook die producten zelf aanbiedt... en daar een provisie voor krijgt of zo. En daar dus aan verdient, ja. Ja. Um, um, wat gaat u nu doen? Uh, want u heeft die bedrijven op de vingers getikt. Um, uh, gaan wij als consument nog horen welke bedrijven dat zijn? Of komt dat pas als die mensen uh, hun leven niet beteren? Nou ja, we hebben ze nu in eerste instantie een brief gestuurd. Het zijn dan vooral de bedrijven die een vergunning hebben van de AFM. Dus die bijvoorbeeld ook mogen bemiddelen of adviseren. En die moeten nu hun website gaan doornemen op de punten die de AFM heeft aangegeven. Ja. En voor 31 januari moeten ze hun website vervolgens hebben aangepast. En daarna gaan we weer kijken of dat daadwerkelijk is gebeurd. En uh, als dat niet zo is, dan kunnen wij eventueel maatregelen nemen. Zoals het publiceren van namen? Ja, uiteindelijk zou dat kunnen. Wij kunnen bijvoorbeeld een boete opleggen. En als een boete wordt opgelegd, dan kunnen wij die gewoon bekendmaken. En dan gaat uh, u dan ook vertellen welke vergelijkingswebsites het beste zijn... om ons als consument uh, wat dat betreft het beter te helpen? Nou, dat hebben we nog niet zo vaak gedaan. Maar het, het, het publiceren van best practices is wel iets waar wij steeds vaker proberen te doen. Dus u weet gaan we dat ook nog wel doen. Nou, ik als consument zou daar wel heel erg blij ja, mee zijn. Dat begrijp ik. Maar op zich is dat natuurlijk niet ons taak, helaas. Het, is wel, uh, ja, het, zou, het zou wel mooi zijn om we best practices oh. konden delen. Goed, Imre de Roo uh, van de Autoriteit Financiële Markten. Dank u wel voor uw uh, toelichting. Graag gedaan. Het is... Uh... 12 minuten over zeven. Nog zo'n zeven uur. En dan wordt André Kuipers gelanceerd vanaf de Russische basis Baikonur in Kazachstan. In Amsterdam is op een visser bij de broer van André Kuipers. Ja, Die is heel aardig hoor, maar die is, ja. nou, officieel mag het allemaal. Ja, we zijn we al in de uitzending. Ja, maar je, je, ik heb je al aangekondigd. Ja, dat maar dacht dat ik al. We zijn hier zo ontzettend soort... leuk aan het praten. Ik het, ja. We ga, gaan ga <laughs> vooral verder. Spijt me. Nee, we hadden het net over de ambtenaar Rick. Want uh, Peter Kuipers uh, en Marjan-Peer hebben samen vier zoons. En ze gaan morgen allemaal naar Moskou, terwijl het nog helemaal geen kerstvakantie is. Nee, hoi, nee we hoi, hebben hoi, hoi. toestemming gekregen. En, uh, maar het is niet al te makkelijk, vlak tegen de kerstvakantie. Uh, en en is het is natuurlijk ook terecht dat niet iedereen eerder weg kan. Ja. Maar wij vonden dit toch een, een vrij unieke gebeurtenis, wat niet zo vaak voorkomt. Dus daar hebben we toestemming voor, voor ons. Het is natuurlijk ook een vrij unieke gebeurtenis. Uh, het is een absoluut unieke gebeurtenis. Het grappige is bijvoorbeeld, ik vond vanochtend uh, onder de douche. En ik dacht van, goh, André, ik kan dit dus niet uh, voorlopig een uh, half jaar lang. En uh, hij gaf ook aan dat dat een van de lastigste dingen is als hij gesport heeft om niet te douchen. En ik stond lekker onder de douche. Dus het heeft ook nadelen. Maar goed, ik zou ook willen met hem willen ruimen. Ja, ja, en, ja en echt wel? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik zou best een weekje willen meevliegen daarboven. Een weekje, ja, dat is ja, dan toch nee, wat anders uh, dan een half jaar. Ja, een half jaar, dat zou ik toch wat te lang vinden. Dan zou ik mijn gezin uh, toch gaan missen. En, maar een week daar boven zweven lijkt me geweldig. Ik zal het eens dus even aan Mark vragen, want Mark, mijn collega Mark heeft het 24 uur geprobeerd. Mark, ja. heb je daar nog iets, uh, iets aan overgehouden? Nee hoor, dus uh, de volgende dag heel erg goed slapen, want op zo'n matje in zo'n uh, uh, uh, zo ISS... Uh, dat was, was geen pretje, uh, moet ik je zeggen, maar uh, inmiddels wel weer hersteld... en uh, de volgende klap hier uh, te, te verduren te krijgen om uh, hier in de kou te staan. Zou jij het een half jaar volhouden, denk je? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Nee, Ik denk dat ik helemaal gek word. Ik denk dat je op een gegeven moment naar buiten wil en, uh, en wat andere dingen doen. En als je zo in zo'n kleine ruimte zit, ik, ik, nou, ik, ik denk dat ik het er niet voor over zou hebben. Je zou het er niet voor over hebben. Uh, meneer, meneer Kuipers, uh, u, u bent psycholoog. Ja. U kent uw broer natuurlijk, het is uw broer. Ja. Ja. Heeft, hij iets, heeft hij bepaalde persoonlijkheidseigenschappen... waardoor hij dit beter kan verdragen dan mijn collega Mark bijvoorbeeld? Uh, nou, ik denk dat uh, motivatie een hele belangrijke rol speelt. Ik denk dat hij ook liever uh, buiten zit, zeg maar. Uh, en niet een week, of althans een week, uh, in dit geval uh, een half jaar opgesloten zit... in een kleine ruimte. Um, maar het heeft vooral met motivatie te maken. En hij kan tegen die druk. Dat kan niet tegen. Dat, daar is hij uitgebreid natuurlijk op getest. En uh, doorzettingsvermogen, ook in tegenslag, om dan toch uh, rustig te blijven. En een stuk stressbestendigheid. Ja. Dus... Uh, ja, dat, daar is hij wel voor kapabel. Mark, ik hoorde net van jou dat jij uh, ging uitzwaaien. Is het inmiddels al zover? Nou, nog niet zo ver. Maar zijn we zijn wel aangekomen bij het cosmonauta hotel. En nu kan ik eindelijk zien hoe dat ziet. Gisteravond waren we hier, uh, hier ook. Toen was hier uh, de persconferentie. Nou, het was echt een gekkenhuis. Uh, het was hier rennen met cameraploegen die over elkaar heen struikelden... om haar het beste plaatje te krijgen. En uh, ja, jij zit daar bij de familie. Uh, maar hier is ook familie. Uh, de, de kinderen van André Kuipers uh, die zijn hier. Zijn jongste, uh, Stijn en Sterre, uh, jongste kinderen zijn hier. Maar ook zijn oudste twee dochters... Uh, Megan en Robin die zijn hier. En na die persconferentie uh, sprak ik even met ze. En ik vroeg ze ja, wat, hoe het nou was om hun vader zo achter dat raam te zien. Het is eigenlijk heel raar, maar we hebben het nu natuurlijk vaker meegemaakt nu. Dus uh, het is, we wennen er eigenlijk een beetje aan. Maar uh, het blijft een beetje raar. Maar misschien nu wel wat bewuster dan de vorige keer? Ja, ja, veel bewuster. Je weet nu echt precies wat er aan de hand is en wat er uh, gaat gebeuren ook. Lancering, hoe leven jullie daar naartoe? We laten het eigenlijk gewoon over ons heen komen, denk ik. Dus we zien morgen hoe we ons voelen en... Uh... Wat ga je van de vorige keer herinneren? Ja, vooral het geluid. Het is echt zo'n hard geluid. De grond trilt helemaal en uh, die motoren gaan dan starten met een grote brul. Het is heel indrukwekkend, ja. Heel spannend ook, ja. Ja, je vindt het eng ook een beetje, ja, of niet? Ik vind het helemaal niet eng eigenlijk. Ik vind het heel spannend. Ik ben een klein beetje zenuwachtig, maar het gaat elke keer goed. Dus uh, ja, ik geloof wel dat het dit keer ook goed gaat. Oké, okay, geniet van het moment morgen. Ja, dankjewel. Ja, dat was gisteravond. Inmiddels staan we weer bij dat Cosmonaut Hotel. Ja, ik wist even de, de briefing. Met Patrick van de uh, NASA die, uh, legt ons uit wat we zo moeten gaan doen. We gaan de NASA-wijs zien. We gaan je naar waar je wilt zijn. Dus kijk voor mij. Ik zal je opnemen. And then in ze gaan alles voor ons regelen, zodat we goed kunnen zien... dat zometeen André Kuipers en zijn mede-cosmonauten hier zometeen naar buiten gaan. Dan gaan ze richting de Soyuz-raket. Later vanmiddag, kwart over twee Nederlandse tijd, om precies te zijn... 16 over twee Nederlandse tijd gaat hij dan de lucht in. Nou, wat ontzettend fijn ook, Mark, dat het in het Engels uh, tegen jou gaat. <laughs> ja. Dat schreef het toch maar weer. Goed, ik ben uh, ondertussen nog steeds in Amsterdam-Noord... bij de familie Kuipers, waar de croissantjes op tafel staan en... Vader Kuipers, de telefoon gaat nou weer, want u moet nou weer op Radio 2, hè? Ja, ze hadden ook gebeld of ze konden interviewen. Maar jullie waren eerder, dus uh, zij moeten even wachten. Dus ik storm straks naar Radio 2. Kom, zo... we lopen naar de telefoon toe en dan neemt u hem gewoon ja. over. Zeg. En zo word je dus langzamerhand ook mediaman, hè? Als je boer een ja, astronaut is. Je wordt tijdelijk beroemd en daar zit hij over. Dus ik heb medelij met André als er al die media over me heen rolt als hij weer terugkomt. Maar uh, die genieten we van, dat is leuk. Gaat u gauw naar Radio 2. Luisteraars, als u hem wilt horen... dan moet u nou schakelen naar Radio 2, maar ik zou zeggen blijf bij ons. Want Mark uh, nee, <laughs> Gaan we... Ze moeten <laughs> hier sorry. blijven. Dat is een heel onbehoorlijk voorstel. Nou, vind ik wel. Mark Rommin Vissen vanuit Amsterdam-Noord. We, we komen later nog bij je terug. Ja, want wie wordt de nieuwe voorzitter van de PvdA? Vanmiddag wordt dat duidelijk. Zometeen een portret van de kandidaten. Maar eerst de files, gaan we naar Jolande van der Velden. Er verandert niet zo gek veel. Nog steeds een file na een aanrijding op de A2. Den Bosch richting Utrecht is wel wat langer geworden. Tussen de knopen de Del en Everdingen nu 11 kilometer. Nog steeds twee rijstroken dicht. Beter Niels over de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen af Arkel en Hardingsveld Giesendam nog 5 kilometer. Dat was een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Het is twaalf minuten voor half acht. De PvdA heeft de afgelopen maanden een geruisloze campagne achter de rug... voor het voorzitterschap van de partij. Vanmiddag wordt bekend wie de PvdA-leden hebben gekozen. Er zijn drie kandidaten. De Groningse partijveteraan Piet Boekhout... de Rotterdamse deelraadswethouder René Kronenberg en Kamerlid Hans Spekman, de enige kandidaat met landelijke bekendheid... en de gedoodverfde winnaar. Een portret van Spekman, van verslaggever Wilco Boom. Hans Spekman is een winterharde sociaaldemocraat... die bekend staat om zijn wijde truien... en zijn warme betrokkenheid bij mensen die het moeilijk hebben. De Angolese asielzoeker Mauro bijvoorbeeld. Spekman viel minister Leers snoeihard aan... omdat hij de jongen wil terugsturen. U zet het mes op de strot van Mauro en u zacht hem al half door. Zo voelt dat bij mij. Zo voelt dat echt bij mij. Want dan is ook mijn vraag, dat mag ik best zeggen, dat is gewoon beeldende taal. Um, en zo voelt het ook echt. Spekman is Kamerlid sinds 2006. Daarvoor was hij raadslid en wethouder in Utrecht. Ook toen viel hij al op door zijn grote sociale betrokkenheid, zegt Halbe Zijlstra. Nu staatssecretaris van Cultuur voor de VVD, toen een collega van Spekman in het gemeentebestuur van Utrecht. nou, Ik denk dat uh, uh, Spekman uh, tot in de haagvaten van, van zijn afdeling... Uh, uh, bezig was. Uh, je zag ook dat ze heel uh, activistisch op straat waren. Hè. Want tegenwoordig mis je mensen wat meer van de SP kennen. Dat, dat zag je daar bij de PvdA ook uh, heel sterk. Hij heel veel sessies in buurten uh, uh, om met gewoon de mensen in de stad te spreken. Wat leefde er? Uh, wat kwam er naar voren? Uh, en dat was, uh, dat was niet uh, vanzelfsprekend, laat ik het maar zo zeggen. Zijn betrokkenheid bij mensen in moeilijkheden wil overigens niet zeggen dat Spekman een watje is. Als wethouder richt hij speciale opsporingsteams op om bijstandsfraude aan te pakken. Broost Nets van Leefbaar Utrecht. De partij die de PvdA in Utrecht destijds zware klappen toebracht... heeft er nog steeds waardering voor. Dat heeft niks met wel of niet sociaal te maken. Dit heeft te maken met misbruik maken van sociale regelgeving. Eigenlijk geld stelen van, van mensen die het echt nodig hebben. Dus, nee, Hans was daar erg fel fanatiek in. De opvattingen van Spekman vloeien voort uit zijn jeugd. Zijn vader overleed toen hij jong was. Zijn moeder moest zappelen om rond te komen. Daar komt zijn geloof in de sociaaldemocratie vandaan... En zijn overtuiging dat het beter moet met de PVDA. Want die is volgens hem te vlak en te slap. Ik ben Hans Pekman van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. En ik ga op voor het voorzitterschap van mijn partij. Wat er mis is, is dat we heel lang zeg maar, talende zijn. En ik heb de overtuiging dat wij weer een krachtige sterke partij moeten zijn die tussen de mensen staat en zorgt dat we mensen aan ons binden van links en progressief. Ik wil het heel graag worden, omdat ik wil vechten voor die idealen van de Partij van de Arbeid. En dat gaat het beste volgens mij vanuit de grote Partij van de Arbeid en dat wil ik realiseren. Een grote PvdA met 100.000 leden, twee keer zoveel als nu. Dat is de ambitie van Spekman. De grote vraag is of hij daar geschikt voor is. In de fractie en het partijbestuur denken en hopen ze van wel. Maar daarbuiten zijn ook andere opvattingen te horen. Broosnet. Ik vind dat hij daar een verkeerde keuze heeft gemaakt. Ik vind dat hij andere talenten heeft dan, uh, dan noodzakelijk uh, is voor, uh, voor het voorzitterschap uh, van, uh, van de PVDA. Uh, vooral, Hans, het uh, sociale gezicht is van de partij. Uh, en ook oprecht, uh, zo hard aan de linkerkant uh, de, draagt. Uh, denk ik dat hij het verschil in Den Haag veel beter uh, kan maken dan uh, op een partijkantoor in, uh, in de Grachtengordel. Hoe dan ook, vanmiddag in Den Haag wordt bekendgemaakt wie de nieuwe voorzitter van de PvdA wordt de komende vier jaar. Er zijn drie kandidaten, maar er is niemand die eraan twijfelt dat de nieuwe voorzitter Hans Pekman heet. Een portret van Wilco Boon was dat. De gewelddadigheden van leger en politie in de Indonesische provincie Papua onttrekken zich grotendeels aan het oog van de internationale media. In het afgelegen Panjai-district zijn meer dan 100 dorpen aangevallen en in brand gestoken. En daarbij zijn volgens mensenrechtenactivisten en inwoners van dat gebied tenminste 18 doden gevallen. Duizenden mensen zijn er op de vlucht geslagen voor het geweld. We gaan naar correspondent Michel Maas in Indonesië. Michel, wat is daar aan de hand? Ja, er is een, een offensief aan de gang van een groot aantal uh, Indonesische troepen. En dat is een reactie, tenminste, het lijkt een reactie op aanvallen van Papua-rebellen op Indonesische troepen. Waarbij een paar Indonesische manschappen om het leven zijn gekomen. En het Indonesische leger gaat er meteen in met alles wat ze hebben. Gaan met 14.000 militairen zijn ze daar het gebied ingetrokken met helikopters, raketten, eh, noem maar op. En hebben, ze hebben nu een basis van die Papua-rebellen ingenomen. En daarbij zeker 14 van die strijders gedood. Maar eh, ze, ga, ze vallen ook dorpen aan. En eh, die worden beschoten, maar ook in brand gestoken. En. Eh, ja, zo'n 10.000 tot 20.000 mensen daar... die zijn nu voor, de voor het geweld op de vlucht geslagen. Ja. En die zitten nu uh, ja, ergens ondergedoken en wachten tot het voorbij is. Hoezo gebruiken leger en politie zoveel geweld daar? Nou, uh, de vraag is uh, uh, waarom kunnen ze dat doen... Dat is omdat, omdat niemand toekijkt. Ze, ze kunnen gewoon hun gang gaan omdat het een afgelegen gebied is... buiten het zicht van de wereld. Papua is afgesloten voor buitenlandse journalisten... voor buitenlandse diplomaten. Ook buitenlandse hulporganisaties die zijn de provincie uitgewerkt de afgelopen jaren. Dus uh, ja, het, het onttrekt zich aan het oog van de wereld. En daardoor kunnen ze eigenlijk uh, doen wat ze willen... zonder dat er uh, repercussies komen. En ze kunnen ze dus ook ongestraft hun gang... Kan gaan. Ja, absoluut. En wat ze ook helpt in dit geval... is dat er een antiterreurwet in, uh, in gang is in, in Indonesië. En op grond van die wet kunnen ze zeggen... deze rebellen zijn uh, terroristen. Ja. En op grond van die wet kunnen ze ze dus oppakken. Ze kunnen martelen, wat ze maar willen. En uh, ja, wat, wat, uh, wat ook een rol speelt hier is... Uh, omdat ze zeggen dat al die Papua's terroristen zijn... hebben ze dus ook de antiterreurbrigade hier naar binnen gestuurd. En dat zijn heel goed getrainde... De mensen die zijn getraind en bewapend door onder andere Australië. Ja, en we gaan uh, daarom ook even naar onze correspondent in Australië, Robert Portier. Ja, Robert, hoe zit dat? Waarom bewapent Australië Indonesische troepen? Ja, Australië bewapent en traint die Indonesische troepen eigenlijk al jaren. En daar zijn verschillende redenen voor. De eerste en misschien wel de belangrijkste is simpelweg geld. Er zit olie in de grond in West-Papua, er zitten mineralen daar in de grond. En daar zitten natuurlijk lucratieve contracten aan vast... om dat allemaal te winnen en vervolgens te distribueren. En natuurlijk wil Australië daar graag een graantje van meepikken. Maar daarnaast is Indonesië gewoon een belangrijk land in de regio. Er wonen veel mensen, het is dus een grote markt. Maar uh, het heeft politiek daardoor ook gewicht. En dat wil uh, Australië natuurlijk graag te vriend houden. Vooral omdat ze met een schuin oog kijken... naar de steeds verdergaande ontwikkeling van China, ook op militair gebied. Men hoopt op partners. Uh, partners om een blok te kunnen vormen tegen China... Nou, die training heeft officieel dan ook tot doel om de professionaliteit van het uh, leger te verhogen. Ja. Het idee daarachter is dat die troepen dan kunnen worden ingezet bij externe conflicten. Maar uh, ja, uh, dat het ook intern wordt gebruikt, ja, dat is inmiddels natuurlijk wel duidelijk. Maar komt daar geen kritiek op? Dan kan me voorstellen met zo'n grof geweld dat dat wel wat oplevert. Ja, op dit moment niet bij het grote publiek. En dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de berichtgeving heel beperkt is. Kevin Rudd, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft wel bekendgemaakt... dat hij de situatie scherp in de gaten houdt, dat uh, geweld wordt veroordeeld. Maar daar blijft het dan ook bij. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat Indonesië als belangrijke handelspartner... ja dat men die niet tegen de haren in wil strijken... Uh, men vindt uh, dat uh, nou ja, dat rustig moet worden bekeken. Er is eigenlijk maar één partij in Australië die heel duidelijk heeft gezegd... we willen dat die trainingen stoppen, dat zijn de Groenen. Ja. En die hebben dan wel hele grote macht in het parlement... maar dit lijkt het niet te gaan halen. We gaan even terug nog naar Michel Maas uh, in uh, Indonesië. Uh, Michel, die uh, guerrilla strijders tegen wie die Indonesiërs zo hard vechten. Uh, uh, wat is dat voor groep? Nou, dat is een, een legertje, een strijdgroep die zich... Uh, die de onafhankelijkheid van Papua nastreeft. En dat doen ze eigenlijk al vanaf de jaren zestig... vanaf het moment dat Indonesië Papua heeft geannexeerd. Dat heette toen uh, nieuw Guinea, kreeg later de naam West-Irian. En uh, die, die Papua's, die vrijheidsstrijders... die zijn een oorlogje begonnen tegen dat Indonesië. Ze waren absoluut kansloos. En een heleboel zijn er ook uh, gedood of opgepakt in die tijd. Maar in kleine groepen blijven ze actief... en zijn ze blijven vechten tegen Indonesië. Indonesië. Onder andere een groep die dus actief is in dit gebied wat nu wordt aangevallen. Ja. En uh, ja, het zijn er niet veel, het zijn er honderden, misschien duizend, misschien iets meer. Maar uh, het, is, het is niks vergeleken bij de enorme legermachten die Indonesië daar tegenover kan stellen. Goed, we volgen de situatie daar onze correspondenten Michel Maas en Indonesië en Robert Portier vanuit Australië.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 Opleiding journalistiek Hogeschool Windersheim in Zwolle onder vuur. En Amerika waarschuwt de Iraakse premier voor uiteenvallen van de regering. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. De opleiding journalistiek aan de Hogeschool Windersheim in Zwolle ligt onder vuur. De opleiding zou zo te wensen overlaten... dat alle diploma's van de laatste twee jaar onderzocht worden. De afgestudeerde journalisten zijn volgens onderzoekers niet hbo-waardig. Trouw meldt dat drie studenten die vandaag zouden afstuderen... hun diploma's niet krijgen.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 Scholen in zogenoemde krimpregio's, zoals Zuid-Limburg en zeeuw vlaanderen hebben ieder jaar minder leerlingen. Daardoor hebben ze minder inkomsten, terwijl de kosten per leerling toenemen. Op de Filipijnen dreigt een uitbraak van besmettelijke ziektes. Het zuiden van het Eilandenrijk werd afgelopen weekend getroffen door een zware storm. Sindsdien is er een groot gebrek aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Het dodental na de storm staat inmiddels op bijna duizend. De meeste lichamen worden zo snel mogelijk begraven in massagraven, vertelt deze Filipijnse burgemeester. In per se. Parang in de in Hij kunt het eigenlijk geen echte begrafenis noemen, zegt de bur die burgemeester. Maar door de lichamen snel te begraven, zijn ze geen gevaar meer voor de volksgezondheid. De VS maakt zich steeds meer zorgen over de stijgende spanning in de regering van Irak. Het zijn spanningen tussen Shiiten en Sunnite. Maandag werd een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de sunnitische vicepresident Hashemi en zou betrokken zijn geweest bij plannen voor een aanslag op premier Al Maliki, een Shiite. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft Al Maliki met klem gevraagd meningsverschillen uit te praten. Leden van de VN-veiligheidsraad hebben zich opvallend kritisch uitgelaten over Israël. Ambassadeurs van alle regionale vertegenwoordigingen in de raad vielen over de bouw van huizen in de bezette gebieden. Die bouw moet nu stoppen, zegt de Britse VN-ambassadeur. Settlements are illegal under international law and represent a serious blow to the quartet's efforts to restart peace negotiations. All settlement activity, including in East Jerusalem, must cease immediately. En tot een resolutie waarin het gedrag van Israël wordt veroordeeld kwam het niet, en dat weer tot teleurstelling van de Palestijnse delegatie. And the de Security Council was unable to act on this heel important issue. En daarmee doelt de Palestijnse ambassadeur op de Verenigde Staten, dat land dat vetorecht heeft uit als enige geen kritiek op Israël. Rotterdamse onderzoekers leggen zich erbij neer dat hun beschrijving van een zeer gevaarlijk vogelgriepvirus maar beperkt wordt gepubliceerd. De deskundigen van het Erasmus MC slaagde erin een griepvariant te maken... die waarschijnlijk van mens op mens kan worden overgedragen. Ze wilde erover publiceren, maar volgens de VS zouden terroristen dan weten... hoe het gevaarlijke virus moet worden gemaakt. Viroloog Ron Fouché zoekt nu naar andere publicatiemanieren. De NSABB heeft een advies uitgebracht aan de Amerikaanse overheid. De Amerikaanse overheid heeft het overgenomen, maar is geen bindend advies... Dus zowel de, de tijdschriften als de wetenschappers... zijn nog steeds vrij om die informatie uh, te publiceren. Ja, het zal nog wel een tijd duren voordat er over publicatie... een definitief besluit wordt genomen. De oudste zoon van prinses Caroline van Monaco is zijn rijbewijs kwijt. Prins Andrea Kassigar, Ragi moet ik zeggen, werd op een snelweg in het oosten van Frankrijk geflitst... met een snelheid van 200 km per uur. Daar mogen ze maar 130, 70 kilometer te snel ging die. En daarom is zijn rijbewijs ingenomen... De prins van 27 reisde verder met de trein. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het zuidwesten van het land valt lichte regen. De temperatuur ligt rond 5 graden... en er waait een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanmiddag is er in het noordoosten van het land kans op wat zon. In de rest van het land blijft het bewolkt... en vooral in het zuidwesten en zuiden blijft het tot ver in de middag kans op lichte regen. De maximumtemperatuur komt uit tussen 6 graden in het oosten en 8 vlak aan zee. Vanavond koelt het in het binnenland af naar een graad of drie. Vanuit het westen wordt de bewolking dikker en volgt er in het hele land een beetje regen. In de nacht stroomt er zachtere lucht binnen en loopt de temperatuur een graadje op. Morgen start de dag bewolkt en regenachtig. In het noorden en westen wordt het geleidelijk droog... maar het oosten en zuidoosten houdt morgen tot ver in de middag een regenachtig weerbeeld. Het is morgenmiddag zeer zacht voor de tijd van het jaar met gemiddeld 10 graden. Daarna zakt de temperatuur iets, maar van winterweer is tijdens het kerstweekend geen sprake. Het is zaterdag en op beide kerstdagen droog met een afwisseling van wolken en zon. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 7 en in de nacht wordt het een graad of 3. WB Verkeersinformatie, in totaal nu 43 kilometer file. Ik kan met goed nieuws beginnen over de A2 Den Bosch richting Utrecht. De rijstroken zijn daar weer vrij, er was een aanrijding. Tussen Knoopendel en Beest nog wel 6 kilometer. Een nieuwe aanrijding op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij de schiphol Tunnel 2 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Alfred leerdam en hardingsveld Gieserdam 8 kilometer. Dat was ook een aanrijding. Ook een aanrijding op de A16 Breda richting Rotterdam. Op de hoofdrijbaan bij het Knopen Ridderkerk 2 kilometer. De parallelbaan staat bij Rotterdam Centrum ook 2 kilometer. Bij het Knopen Ridderkerk is de rechterrijsschok dicht. Niks meer te besparen?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 30.000 vrouwen in Frankrijk moeten hun siliconenborstimplantaten laten weghalen. Die oproep doet de Franse Gezondheidsdienst. Want de implantaten zijn mogelijk schadelijk voor de gezondheid. Correspondent Ron Linker in Parijs. Eh, Ron, wat is er mis met die implantaten? Ja, ze kunnen gaan scheuren en lekken... waardoor het materiaal van die siliconengel in je bloed kan komen. en Dat kan natuurlijk een nadelige gezondheidseffect hebben. Misschien zelfs kanker. Het gaat om de implantaten van het bedrijf PIP, Poly Implant Prothese. dat ondeugelijk materiaal zou hebben gebruikt. Er is volgens de Franse Gezondheidsdienst niet met zekerheid vast te stellen dat die gescheurde implantaten ook daadwerkelijk kanker veroorzaken. Maar ja, zeg maar als een soort preventieve maatregel is nu dus opgeroepen om ze weg te laten halen. Minister Bertrand van Volksgezondheid vindt het met name verschrikkelijk voor de betrokken vrouwen. Het is een affaire that is terrible for the femmes. Ze are tous directement de leur chemin. It is niet question de les seuls. Il faut leur donner des conseils, il faut les accompagner. Et c'est ce que nous ferons bien évidemment. We gaan ze adviseren, want we laten die vrouwen niet in de steek, zegt Bertrand, die overigens aan het einde van de week dan met de formele oproep zal komen om die implantaten weg te laten halen. Ja, wat weet je van dat bedrijf dat deze implantaten maakte? Ja, dat is veelvuldig in het nieuws geweest. Dat PIP is vorig jaar al op de vingers getikt door de Franse overheid... vanwege die ondeugdelijke siliconengel. Uh, dat is allemaal onderzocht. En gebleken is dat dat materiaal eigenlijk niet geschikt is voor medisch gebruik. Dat dat nooit uh, ingebracht had mogen worden. PIP is inmiddels over de kop gegaan. Uh, die siliconengel gel die zij gebruikt is inmiddels verboden. Uh, er is een justitieel onderzoek gaande. Maar nog voordat dat is afgerond komt men dus met deze oproep. Er is wel een grote verontwaardigheid uh, over... Uh, die, uh, ...dit bedrijf in Frankrijk. Maar uh, het is, je moet je voorstellen, dit is een langerlopend dossier. Hè. Dat berichten, die berichten over die, die, dat product kwamen vorige, vorig jaar al aan het licht. Uh, pas vorige maand is een vrouw overleden... ...mogelijk als aan de gevolgen van een gescheurde uh, implantaat. En nu is dus dit, uh, deze oproep gekomen. Dus het is een langlopend dossier in Frankrijk. Ja, nou zijn er dus 30.000 vrouwen in Frankrijk die zo'n implantaat hebben. Uh, dat is heel veel. Wat, wat gaat er nou met hun gebeuren? Ja, ze hadden het gisteren over een gigantische operatie. Hè. Die vrouwen krijgen dus allemaal een uh, oproep, uh, waarschijnlijk via, de, via brief. En dan moeten ze reageren. Uh, dan kunnen ze bij hun arts langsgaan. En dan moeten die siliconen verwijderd worden. Dat gaat vele maanden duren, zo niet jaren. Hè. Je kunt je voorstellen uh, dat die operaties niet worden gerekend tot de categorie hoogste urgentie. Dus betekent automatisch dat die vrouwen uh, misschien wel voor lange tijd op wachtlijsten komen te staan. Ontzettend vervelend voor de betrokkenen. En uh, ja, dat vergroten woede over dat bedrijf PIP. En wat betekent dat uh, voor de kosten? Moeten, moeten die mensen ook die kosten voor die operatie zelf betalen? Het, het verwijderen van die implantaten, dat wordt vergoed uh, door de Franse ziektekostenverzekeringen. Um, maar goed, wie dan weer een alternatief uh, wil hebben... wie dus nieuwe borstimplantaten wil hebben... die moet een deel zelf gaan betalen. En dat PIP, dat leverde eigenlijk op he voor heel goedkoop... voor weinig geld leverden ze die borstimplantaten aan. Dus je, je zou je kunnen voorstellen dat de mensen die die uh, namen... niet over de middelen beschikken... om nu een betere kwaliteit siliconen gel uh, te laten inbrengen. Dus ja, het is heel vervelend voor de betrokken vrouwen. Ja, nee, goed, ik kan me voorstellen dat ze ook na, deze, dat na, na dit nieuws... er niet meer zo heel veel trek in hebben. Correspondent Ron Linker vanuit Parijs. Nou, het blijkt in Nederland zijn die implantaten niet veel gebruikt. Maar de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie Raadvrouwen... Uh, die het implantaat van PIP hebben, om het wel weg te laten halen. Het is 11 minuten over half acht. We gaan het hebben over sports. Bekervoetbal, de achtste finale van de KVB. Beker, daarin een heel opvallende uitslag gisteravond. De amateurs van GVVV uit Venendaal hebben de profs van Sparta Rotterdam uitgeschakeld. Tom van de Hek, ja, dat is opvallend, hè? Ja, het is, het is zeker opvallend. Het is toch uh, zo, de, het verschil tussen de topklassen... waar tegenwoordig de hoogste amateurs en ook dit GVVV speelt in speelt... en de eerste divisie is allemaal niet zo heel groot meer... maar het, ja, het, het, het voelt toch als profs, een hele klassieke club Sparta... tegen GVVV, dat eerder overigens Excelsior in Rotterdam... een eredivisieclub ook al uitschakelde. En ja, eens in de zoveel tijd is er zo'n bekersprookje. Uh, Sparta was beter, Sparta was met name ook in het tweede deel... van de wedstrijd in de verlenging beter. Maar goed, het lukte niet, miste een strafschop in het gewone deel van de wedstrijd. En toen kwam het op strafschoppen aan. En meestal zie je dan toch ook dat de profs in de thuisspelende club wat rustiger blijven. Maar nee hoor, de amateurs, zoals ze zo mooi heet, schoten er vijf in, gaan naar de kwartfinale van de beker. En dat is toch echt een hele grote, grote prestatie. En ja, bijvoorbeeld RKC won van Go Ahead thuis. Heel moeizaam. Herakles won. Maar zo'n GVVV zal bij de loting straks kijken. Met een beetje geluk zullen ze nog hopen dat ze iemand krijgen. Waarvan ze denken, nou wie weet kan het sprookje nog voortduren. Het is in ieder geval voor hen te hopen dat ze thuis spelen. Want voor een dergelijke club, kwartfinale KVB-beker. Dat wordt een uh, absoluut hoogtepunt in hun bestaan. Ja, ik kan me voorstellen. Hé. En vanavond een wedstrijd uh, van een iets ander niveau. Ajax tegen ja. AZ. Ajax AZ. Ja, daar, beide clubs uh, snakken een beetje naar de winterstop. Ook AZ is de laatste maand niet zo goed meer. er staat toch veel prestige op het spel. Zij hebben andere doelen, met name de competitie natuurlijk. Maar toch vanavond Ajax AZ zal een echte wedstrijd worden en ook nog heel leuk weer vanuit. Het amateur oogpunt Achilles 29. De koploper van de topklasse speelt 13 kilometer verderop bij NEC in Nijmegen. En die wedstrijd was, om je een idee te geven, in Nijmegen eerder uitverkocht dan NEC Ajax. Dus oh. ook daar uh, gaan we tegemoet. Maar normaal gesproken moet NEC en ook Heerenveen thuis tegen ons dat gewoon allemaal winnen hoor. Hé hey Tom, we moeten het ook even hebben over Louis Soares. Uh, die, ja. is, uh, die ging van Ajax naar Liverpool gisteravond geschorst voor acht wedstrijden. Ja. Ja, nou het is een... een, een, een, een ja, je kan niet anders zeggen. Mijn zin is dan een volstrekte, terechte straf. Hij zou uh, racistisch taal gebruikt uh, hebben tegen uh, Patrick Evra... ...speler van Manchester United... ...die dat onmiddellijk na die wedstrijd verklaarde. Het lastige hierin zit hem altijd in de bewijsdrang... ...want het is dan het woord van de een... ...en Suarez ontkent heftig tegen dat van de ander. Er zijn ook verklaringen geweest. Niemand komt exact naar buiten... ...wie nu beweerd heeft dat hij dat inderdaad gezegd heeft... ...of de schijnstelijke dat, dat gezegd heeft... ...maar toch zijn alle rapporten bij elkaar... Uh, Aanleiding tot een schorsing van acht duels. Uh, heel raar dat Liverpool uh, maar zegt... nou, misschien gaan wij zelfs wel in beroep. Wij ver veroordelen racistisch taalgebruik, Maar hij zou het niet gebruikt hebben. Luis Suarez uh, is geen lievertje. Ik heb het hem zelf niet horen zeggen. Maar de kans dat hij het gezegd heeft uh, is groot. En ik ben een groot voorstander van dat dit soort gedrag uh, echt fel wordt aangepakt. Acht duels. Dat is met name heel veel. Vorig jaar was hij al eens zeven duels geschorst in Nederland... omdat hij iemand in zijn nek gebeten had. Kortom... Als je dat per speelminuut uitrekent, stijgt zijn salaris aanzienlijk. Hij moet er overigens 40.000 pond van inleveren, nog als boete. Maar hoe erg je dat ook is, of terwijl ik het uitspreek, realiseer ik me dat dat voor zo iemand weinig, helaas, betekent. Maar acht duels betekent veel en is een prachtige en mooie uitspraak van de terugcommissie van de Engelse Voetbalbond. Tom van het Hek, dankjewel. De grenzen sluiten voor Bulgaren en Roemenen, zodat Nederlanders de asperges kunnen steken en de appels kunnen plukken. Dat is het, althans het ideaalbeeld van minister Kamp. Maar is dat wel reëel? Zometeen meer. Eerste verkeersinformatie in, bij de AWB zit Jolande van der Velde. Rick, het is een normale ochtendspits. Wel wat meer aanrijdingen. Uh, door een aanrijding op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat nu tussen het Ringvaartaquaduct en de Schiphol Tunnel 6 kilometer. De linker is dicht. En de aanrijding op de A6 dat ging om een aanrijding met zes personenauto's. Daardoor toch wat meer vertraging nu van Breda naar Rotterdam. Bij de afrit Rotterdam Centrum 4 kilometer. De linkerrijstrook is nog steeds dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Rick van der Westerlaken. Het is kwart voor acht. En uh, we gaan naar verslaggever Mark Robin Visser in Amsterdam Noord. Mark Robin, hoe is het daar? Ja, uh... Nou, ik ben hier bij de familie Kuipers, hè, bij uh, broer Peter. En zijn broer uh, wordt straks uh, de lucht in uh, geschoten. De familie is hier nu aan het opstarten met croissantjes... die niet allemaal zijn gelukt, maar de meeste wel. En er is hier zojuist iets heel bijzonders gebeurd. Luister maar. Is hier zojuist iets... Wat, ga, je gaat nu naar de bus toe? Ja, geweldig, geweldig, joh. Hé, hey, heel veel sterkte en succes daar. Geniet ze. Hoe lang heb je nog de tijd om te praten? Ik zou uh, <laughs> uitgebreider met je praten. Maar ja, je moet ook uh, je verplichtingen voldoen. Hè? Hey, Niels, mag Niels jou even gedag zeggen, de jongens. André, Ma mogen de jongens uh, jou even gedag zeggen? Hier, geef maar even. Hé, hey, ik spreek je in de ruimte. Hallo André, hoe gaat het? Ja, ik moest uh, heel veel. Ik moest uh, allemaal groetjes doen vanuit de klas. En er is ook een jongen uit mijn klas die wil ook astronaut worden, die moest. Ja. Oké, okay. geef, ik geef je Joris, ja? Veel succes, doei! Hey André. Ja, ik ook hoor. Ja, en jij hebt ook veel plezier in het zo'n I6. En uh, Ja. Doei! Even maar, gauw weer terug aan je vader. Ja. Ben je er nog? Ja, nee, we worden geïnterviewd ook door de NOS Radio 1 hier, om ook uh, ons te volgen. O, ja, dus dat, ja, dat komt, uh, ik, weet hoe, ik weet niet hoe je het getimed hebt, maar dat komt geweldig uit. Dus, uh, <laughs> ik zal je Marjan nog even geven, ja? Even kort. Hey, uh, take care. Hey, André. Alles goed met jou? Ja, joh, geweldig. Ik heb je blog gelezen en we leven helemaal mee. Ik vind het echt zo, uh, zo spannend om het allemaal te volgen. Erg leuk. Ja, ja, gaan we doen. Oké, okay, hey, uh, zet hem op, hè. Doeg. Hoi. U hangt hem nou op. Nou is hij weg. Ja, ja nou is hij weg, ja. En ik kan hem nog even willen spreken. Nee, dit is... Nee. Nee, dit, is... Ja, dit, dit is wel bijzonder. Ja. Dit is echt heel bijzonder. Ja. Absoluut niet verwacht. Ik krijg ook de rillingen over mijn rug heen. Ik vind het zo mooi dat hij ons even gedag zegt en uh, uitzwaait. Uh, ja, super. Super. Compleet onverwacht dit. Ja, dat... ja, echt. En u zei net van, ik, ik spreek je weer in de ruimte. Dan gaan we even bellen natuurlijk, ja. Want hij kan gewoon ons bellen als hij overkomt. Dus wat dat betreft kan er gewoon contact zijn. Maar dit is toch wel erg. Erg mooi. Ja. ja, ontzettend bijzonder telefoontje net. En dan te bedenken, Rick, dat er nog twee zoons zijn. En dan was het gesprek nog veel duurder geworden. Dus we hebben <laughs> niet... deze familieleden moeten houden. Ik wou net al zeggen, ik heb al de hele familie gehoord nu inmiddels, hè, geloof ik. Maar dat is dus niet ja, zo. bijna. Er zijn, er zijn er nog veel meer hier. Dus die hoor je straks na acht allemaal nog wel. Nou goed, Mark Rommervissen vanuit Amsterdam Noord. Bedankt voor deze spontane bijdrage. Het is inmiddels twaalf minuten voor acht... Uh, we gaan naar de Tweede Kamer. Daar wordt vanmiddag gedebatteerd over het uh, werknemersverkeer, zoals dat heet, met Bulgarije en Roemenië. Oftewel, mogen Bulgaren en Roemenen in Nederland werken of niet? Minister Kamp van Sociale Zaken wil dat niet. Hij wil Nederlandse werklozen aan het werk hebben. En Kamp besluit daarom de grenzen twee jaar voor Roemenen en Bulgaren. Maar tot nu toe zijn er slechts 57 Nederlandse werklozen in de land- en tuinbouw aan de slag gegaan. De plek waar normaal gesproken dus die Roemenen en Bulgaren werken. En dat zijn er wel heel erg weinig, vindt de kleinste regeringspartij, het CDA. En van het CDA is uh, Eddie van Heijem in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, 57 Nederlandse werklozen aan het werk uh, op de plek uh, waar dan normaal gesproken Roemenen of Bulgaren zouden werken. Um, dat klinkt weinig. Nou, dat, dat is het ook. Um, dat moet je overigens wel in de context zien hoor, van uh, de ambitie van de minister om het aantal vergunningen terug te dringen. Hij heeft vorig jaar daar een, uh, een aankondiging voor gedaan en ook de voorwaarden om aan vergunningen te voldoen aangescherpt. Er zijn toen duizend uh, vergunningen minder verleend ja. en er zijn 57 mensen voor uh, in de plaats gekomen vanuit een uitkering. En dat vinden we inderdaad uh, mager. En doet uh, de minister te weinig om mensen aan de slag te helpen in Nederland? Nou, wij vinden, uh, nou, zo breed kun je dat niet zeggen, maar wij vinden wel dat als je uh, nu besluit om de grenzen voor met name Roemenië en Bulgarije nog twee jaar gesloten te houden, en op zichzelf is daar uh, best iets voor te zeggen. Um, dat je er wel alles aan moet doen om die ambitie om meer mensen aan de slag te helpen in de vacatures waar nu nog veel arbeidsmigranten werken, dat die ambitie ook wel waargemaakt moet worden. En daar merk ik nog niet genoeg van, uh, want die aanscherping van het beleid van de minister heeft vooralsnog vooral toegeleid dat er veel ja, uh, discussie en onvrede ook is ontstaan bij werkgevers. En die werkgevers heb je wel keihard nodig om die ambitie te kunnen waarmaken. Want hoeveel vacatures zijn er? Nou, er zijn uh, op dit moment uh, neem, neemt het aantal vacatures natuurlijk wel af hè, door de door de crisis, maar er zijn nog altijd honderdduizend uh, vacatures. Um, daar komt natuurlijk nog bij de, de vacatures in de, in de land- en tuinbouw... die je natuurlijk uh, veel meer in het seizoen hebt. Ja. Maar wij zouden het een goed idee vinden... als die minister samen met um, werkgevers en brancheorganisaties... in sectoren waar veel uh, vacatures zijn... nu ook eens concreet afspraken gaat maken over de vraag... hoe, hoe uh, bereik je dat nou? Dat ook meer werklozen daadwerkelijk in die sectoren aan de slag gaan. Want daar is echt wel iets meer voor nodig dan alleen maar zeggen... Uh, als je niet meewerkt dan trekken we je uitkering in... Of dan ga je maar verhuizen. Daar zul je echt ja, euh, werkgevers bereid moeten vinden om die factures te melden. Om tijd en energie te steken in de begeleiding. Misschien hier en daar aan wat scholing te doen. Dus daar moet een, een wat ambitieuzere aanpak op komen wat ons betreft. Dus, dus dat zijn de concrete maatregelen die, die kamp zou moeten nemen? Ja, dat is uh, in elk geval een voorwaarde die wij ook uh, stellen bij het, uh, nou ja, ook onze steun aan het, het verlengen van die uh, overgangsmaatregel. Daarnaast is het denk ik wel een illusie om te denken dat je met het handhaven van die vergunningplicht alle Roemenen en Bulgaren buiten de deur houdt, want we houden de voordeur dicht, maar ik denk dat je ook moet constateren dat de achterdeur inmiddels wel open staat, want we hebben het ongeveer over 3000 vergunningen per jaar, maar er wonen uh, en er staan inmiddels al 30.000 tot 40.000 uh, Roemenen en Bulgaren geregistreerd in Nederland en dan heb je het nog over de mensen die hier via allerlei constructies ook werken. En, ja. Dus je zult ook uh, daarnaast uh, ja, heel hard je best moeten doen... om oneerlijke concurrentie en verdringing door die mensen uh, te voorkomen. Nou kan ik me voorstellen dat uh, u heeft traditiegetrouw veel, veel stemmers... in de land- en de tuinbouw hè, in uw achterban. Um, zij zouden natuurlijk ook wel blij zijn met die werknemers uit Bulgarije en Roemenië die voor een tijdje hier komen werken. Nou, in een aantal uh, sectoren is dat uh, zeker zo. We, we, we kenden de, de bomenkwekers, de aardbeienkwekers in Brabant, die uh, daar uh, gebruik van maakten. Um, maar we hebben wel altijd gezegd, ook wij als CDA steunen wel de ambitie van de minister, uh, want dat is op helemaal niet zo gek, nee. om in sectoren waar, uh, waar een bovengemiddelde afhankelijkheid is van arbeidsmigranten te kijken hoe je daar meer werklozen aan de slag kunt helpen. En we hebben daarnaast ook nog eens twee tot 300.000 mensen uit Polen en andere Midden- en Oost-Europese landen die hier uh, werk kunnen doen. Dus uh, dat aanbod is er, alleen de vraag hoe... Um, hoe lukt het je ook echt om die werklozen aan de slag te krijgen? Want praat met een tuinder en uh, vraag hem naar zijn ervaringen uh, met het UWV... en hij loopt gillend weg. Ja. En dat is dus, uh, dus niet de manier om dat op te lossen. Hoe, hoe, kun, hoe gaat u minister Kamp uh, onder druk zetten om dit allemaal aan te pakken? Nou, uh, ik hoop dat dat niet nodig is. Ik hoop dat we straks een goed debat zullen hebben... over niet alleen uh, de overgangsmaatregelen voor Roemenië en Bulgarije... maar ook over de vraag... hoe help je daadwerkelijk meer werklozen in die sectoren aan de slag. Het is zijn ambitie. Wij zeggen, maak het ook waar. Uh, en kom met werkgevingsbranches. Uh, maar het is natuurlijk niet voor het branches. eerst dat deze, dat deze kwestie speelt. Hè? Dit, is, dit speelt natuurlijk eigenlijk al jaren. Dus de, de vraag is eigenlijk... Uh, het is de afgelopen tijd niet gebeurd. Hoe beweegt u de minister tot, tot hardere inspanningen? Ja, ik, ik vind dat hij tot nu toe uh, iets te veel... de de daarbij legt op uh, hardere inspanning aan de kant van de werklozen. Hè? Dus uitkeringen intrekken, sancties opleggen. En dat kan natuurlijk het sluitstuk zijn van een, uh, van een aanpak. Maar ik vind dat hij zijn aandacht meer moet richten ook op de werkgever. Op de vraag wat die werkgever nodig heeft. Hoe je ook uh, de bereidheid van werkgevers om die werklozen uh, op te nemen... maar af en toe ook te begeleiden. Misschien een stukje scholing te geven hoe je daarop kunt inspelen. Want die heb je gewoon keihard nodig. Zonder werkgevers lukt het uh, de minister niet. En daar zal hij denk ik met name nu op moeten inzetten. Eddie van Heijn van het CDA. Succes met het debat vandaag. Dank u wel. Goed. Het NOS Radio Journal journaal Mediaoverzicht. Met uh, Dick ter Hark. Piet Hein Donner heeft heel wat uit te leggen bij de reis van Staten... waarvan hij vicevoorzitter wordt, dat schrijft de Volkskrant. Op zijn laatste dag als minister heeft Donner nog een wetsvoorstel ingediend... over het energielabel bij de verkoop van een huis. Donner wil dat huizen zonder zo'n label niet verkocht mogen worden. Maar de Raad van State had hem juist eerder geadviseerd... wat milder te zijn voor huizenbezitters zonder energielabel. Een woordvoerder van de Raad zegt dat het gezag van het instituut... niet is aangetast. Integendeel, het gebeurt wel vaker dan dat ministers niet luisteren. En als vicevoorzitter moet je daar tegen kunnen, zegt de woordvoerder. Saif al-Islam, de zoon van Muammar Gaddafi, wordt goed behandeld. Hij werd vorige maand opgepakt door Libische strijders. Medewerker van Human Rights Watch mocht hem bezoeken in de stad Zintan... schrijft de New York Times. Saif klaagde wel over dat hij nog steeds geen advocaat heeft. En hij moet het doen zonder rechter duim en wijsvinger. Die zijn geamputeerd. Maar de verwondingen aan zijn hand liep hij niet op door de rebellen, maar bij een bombardement van de NAVO. De Wall Street Journal schrijft over de verjaardag van het verdrag van Maastricht. Dat bestaat in februari 20 jaar. En in dat verdrag zijn de belangrijkste afspraken gemaakt... over de vorming van de Europese Unie... en werden basisafspraken gemaakt over een monetaire unie. Vijf jaar geleden vierde Maastricht dat verdrag... met tal van festiviteiten, maar dat is nu wel anders. Maastricht staat wel stil bij het jubileum. In het provinciehuis is een kleine expositie... en de universiteit organiseert een debat. Maar vieren is er twintig jaar later niet bij. En dat zegt veel over het huidige Europa en over Nederland... al dus de Wall Street Journal. Er valt weinig te vieren op dit moment... en de krant legt ook pijnlijk de vinger op zere plek. 20 jaar geleden werd er nauwelijks geluisterd naar kritische geluiden van economen. Ze werden weggezet als doemdenkers en eurosceptisch. Maar veel van, hen, veel van wat toen voorspeld was door die doemdenkers is nu uitgekomen. En de doemdenkers van toen zijn nu ineens veel gevraagde commentatoren, volgens de krant. En de Telegraaf die schrijft over verkeersborden en kleurenblinden. Geen goede combinatie blijkt dat te zijn. 700.000 mensen zijn namelijk kleurenblind en dat levert soms levensgevaarlijke situaties op, volgens de Telegraaf. Een telegraaf verboden te stoppen bord, zo eentje met blauw en rood, ziet er voor kleurenblinden uit als een grijze massa. Maar er komt een einde aan deze gevaarlijke situatie. Haagse bronnen vertellen namelijk dat de minister van Verkeer de borden gaat aanpassen. De oplossing is simpel, er komen witte lijnen langs gekleurde vlakken, zodat de vorm beter zichtbaar wordt. En dat is volgens de krant ook beter voor mensen zonder kleurenhandicap. En tot slot natuurlijk ook onze ruimteheld. Astro André heet hij op Twitter. Zelfs kort voor de lancering stuurt hij nog berichten. Zoals deze, verstuurd om kwart voor zeven. Closing my bags and laptop, ready to go to the launch base. Next tweets from the space station, enjoy the lounge. Ofwel, hij heeft zijn spulletjes ingepakt en is klaar om naar de lanceerbasis te gaan. Zijn volgende bericht komt vanaf het ruimtestation. De Volkskrant heeft een handig lijstje wanneer we de ISS kunnen zien vliegen... want dat kan al met het blote oog door de reflectie van de enorme zonnepanelen. En die lancering is uh, natuurlijk live te volgen bij de NOS. Dat is uh, vanmiddag natuurlijk op internet en ook op radio en televisie vanaf ongeveer half twee. Dat was uh, het mediaoverzicht met Dick de Hark. Zometeen na het nieuws van 8 uur is het Radio 1-journaal natuurlijk weer bij u terug. En dan uh, gaan we de stappen van André Kuipers uh, volgen richting uh, de uh, uh, raket, als ik het goed zeg. Ik ben even kwijt of dat mentaal al gebeurt, maar we gaan in elk geval kijken wat er allemaal gaat gebeuren in uh, Kazachstan. Goed, eerst dus het nieuws van 8 uur. Wij zijn graag zo bij u terug. Voetbal op radio 1. Vanavond om half negen. Dit moet op worden ja natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Ajax AZ Hij wil de bal bij de tweede paal leggen. Dan moet even zien hoe de bal terugleggen en afdrukken van het promobiel. voetbal bij de NOS. Vanavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een idee voor iedereen die zijn pensioen wil aanvullen.